Mark visser met het NOS Journaal. Bij een aanval dan op een Italiaanse basis in Afghanistan zijn zeker twee mensen omgekomen. Onbekend aantal mensen raakten gewond. Bij de aanval in Herat waren één of meer zelfmoordterroristen betrokken. Ook wel militairen onder vuur genomen vanuit een hoog gebouw net buiten de basis. Op de basis zijn ook Afghaanse militairen gestationeerd. De nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Begin mei werd door de Taliban een lenteoffensief aangekondigd. Sindsdien is het aantal aanslagen op Afghaanse en buitenlandse troepen flink toegenomen. De export van Nederlandse komkommers is ingestort. Volgens de productschap Tuinbouw leiden de Nederlandse komkommertelers een schade van miljoenen euro's per dag. In Duitsland zijn de afgelopen week tien mensen overleden en honderden mensen ziek geworden na het eten van groenten die besmet was met de EHEC-bacterie. De productschap overlegt vandaag over de situatie met het ministerie van Landbouw.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 De middenvelder van Inter heeft last van een spierblessure. Zijn nieuwe tegenvallers voor Bondscoach van Marwijk, ook Rafa van der Vaart, Mark van Bommel, Theo Jansen en Maarten Stekelenburg zijn niet beschikbaar. Oranje speelt komende zaterdag tegen Brazilië en vier dagen later tegen Uruguay. Het weer, zonnig en warm. Het wordt 22 graden aan en mogelijk 30 in Limburg. Tegen de avond kans op een regen- of onweersbui. Morgen vrij fris en vooral in het oosten van tijd tot tijd regen. Dit was het Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Oh Woo! Oh. Attention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 Me cry, and I've been waiting for her day and night. I know my Something you can sympathize, and it ain't something you can buy. Sinkin' sinking pina colada, I heard a dark voice beside me say, would you like something harder she said I got it.